Honderden migranten staan voor de grens met Polen. Ze zijn vanuit Wit-Rusland naar de grens komen lopen. Vanochtend kwamen daar beelden van naar buiten, zegt correspondent Sander van Hoorn. De grote groep ineens en de georganiseerdheid die wijst erop dat ze dus met bussen vanuit Minsk zijn gebracht. De hoofdstad van Wit-Rusland. De angst van de Polen op dit moment is dat ze zullen proberen dat hek tussen uh, Polen en Wit-Rusland te gaan bestormen. Volgens de EU haalt Wit-Rusland expres uit allerlei landen migranten op met het vliegtuig om ze vervolgens volgens richting de EU te sturen. Dat zou uit wraak gebeuren, omdat de EU allerlei strafmaatregelen... ...tegen de dictator die in Wit-Rusland aan de macht is, heeft genomen. De mediamarkt heeft te maken met een cyberaanval. Je kunt er niet heen om spullen terug te brengen of op te halen... ...omdat de computersystemen deels plat liggen. De winkels zijn nog wel open. Een man uit het Zeeuwse dorpje Waarde is gisteravond betrapt op autorijder... ...terwijl hij veel te veel alcohol op had. Het was voor de man van 62 al de negende keer dat hij gepakt werd... Voor ...voor rijden met een slok op. Bovendien heeft hij al sinds 2005 geen rijbewijs meer. De boswachter van een wandelbos in Heemstede is er helemaal klaar mee. Veel te veel mensen banjeren over stroken natuur heen... ...waar je niet overheen mag lopen. Op die manier ontstaan allemaal illegale wandelpaadjes, zegt de boswachter. Een klein stukje platgetrapte aarde begint als een soort sluip-slash-olifantenpaadje. Ja, hoe meer mensen erop gaan lopen, hoe breder zoiets wordt. En uiteindelijk is het niet meer te onderscheiden van, van de rest van de structuur. Het is vooral slecht voor de bodem, want daardoor bloeien er geen plantjes meer. De boswachter heeft bordjes en obstakels geplaatst om mensen tegen te houden, maar het lijkt niet echt te helpen. Maar uh, alles ten spijt. Barrières worden aan de kant gegooid, de borden worden in het water gezeild en uh, het pad gaat door. Het weer. De zon schijnt, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of twaalf vanmiddag. Morgen schijnt in het zuidoosten de zon, maar is in het noordwesten veel bewolking en kans op regen. Het wordt dan 11 graden. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De N504, de weg Dam noord schaarwoude is uh, dicht tussen de aansluiting met de N9 en de aansluiting met de N245. Dit als gevolg van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En Nederland uh, met de uh, racing voor Holland kan eerste worden in uh, de lmp 2 klasse En dan wel in de combinatie van de pro -Am. Daar kijken we naar. En momenteel wordt er een uh, mooie topper uh, verspeeld in, uh, in Engeland. En dan hebben we het over Manchester United tegen Manchester City. Tussenstand momenteel uh, 1-0 in het voordeel van Manchester City. Door een eigen goal van de verdediger van Manchester United. Dus ik zou zeggen, oh ja, we uh, herhalen uh, dankzij Henkeur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 Against us both is ook Ed Sheeran weer helemaal terug met een uh, nieuwe plaat. Je hoorde over Pesso op de zaterdagmiddag. Zodadelijk uh, het Stand voor het nieuws in het kort. Maar er is deze van uh, Lino Ricci, hier is Sela.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 Set so my soul on fire. Every need was her desire. Falling fast in love again, and my heart called out to me on the rebound from a. weer eens terug te horen, de singer van GM Selk, on the rebounds. Zodra gaan we voetballen, Albert-Jan? Ja, ik ben dus... erg benieuwd hoe het met de, met de geblesseerden is. Maar daar vertelt straks Jan van der Leden alles over.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 En vandaag uh, weer wel. En we hebben nou uh, die uh, coronamaatregelen. Eerst uh, daarover, uh, Jan. Ja. Want uh, ja, als je de kantine in wil en naar het toilet en de kleedruimte en dergelijke, uh, dan heb je zo'n uh, QR-code nodig. Hoe gaat het daar uh, bij jullie? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het gaat, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Iedereen die werkt volledig uh, mee. Het wordt uh, wordt, ge wordt gecontroleerd, maar het is gewoon een hele moeilijke opgehaald.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 Alle geblesseerden die afgelopen de geblesseerd zijn, die spelen ongeveer een uur de... op proberen we de... te doen. Natuurlijk afhankelijk van de stand. Zo en... zeg, Jeffrey Samsie geeft de voorzitter en kastje komt net voorlangs. Dat is jammer. Oké, okay, nou blij dat in ieder geval het, grote, de, de, het groot gedeelte van de blessures in ieder geval weer kunnen spelen vandaag Jan. Ja, maar nu over de vraag die jij nog hetzelfde. Ja! Ja. Ik wil naar het toilet. Het Hoe doen we dat? Op het, Degene die op de trap staan bij ons, is, buiten, moet het net zo overal in de kroeg ook uh, getest worden. Of gesprimd worden, laat ik het zo zeggen. Dus degene die, die dan beneden buiten staan, ja, die zal het niet zijn. En ja, als die dan toevallig ontplassen, dan hebben we geen code. Dus zal ik inderdaad gewoon tegen duin doen. Oké, okay, ja, Ik weet het echt niet anders. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ja, dat, is, dat is de enige oplossing. En uh, gelukkig hebben we hier uh, de duinen, <laughs> Jan. <laughs> Jeetje. Ik is allemaal niet zo'n ruimte, maar... Ja, nou ja, het blijft, uh, het blijft inderdaad uh, behelpen op dat gebied. Je kan het niet buiten te kijken. Ik ben we gewoon aan de zijkant. De grote ingang voor. We hebben de velden achterin. Drie, vier en vijf.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 Volgens de lange zijde, want die staat er in de ring. Dus daar is het nog rustig. Maar die anderhalve meter wordt wel uh, gehanteerd. Oké, okay, nou helemaal goed. Vraag tegen Alsmere, uh, Jan. Nou ja, ik hoop uh, dat, we, dat, dat we de wedstrijd uiteraard gaan winnen. Vraag: Nou, het is, het is voor ons natuurlijk drop of ronde. Het is niet drop of ronde, maar het is wel een belangrijke wedstrijd. Maar ook als meer, die heeft, zit in een slechte fase. Dus die zal ook gebrand zijn om te, om te winnen.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 we hebben alles op één hoop gegooid. Uh, iedereen strijdt direct mee om de eindprijs. Oké, Oké. Okay, okay, uh, en, nou, en dan, nee, dan nee, nu ja. gaan we over naar de acht Ja, sorry. Uh, <lacht> <lacht> we hebben een uur toch, begrepen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet een beetje opschieten, Erik. <lacht> okay, okay. Lola Rugebrecht van A Friends Bar and Kitchen.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 Christie Ganster van Wijn aan Zee. Julian Lark van Blue Zone Espresso. Waar zit die? Uh, ook in de haltestraat, ook een overbuurvrouw. Dit lijkt op een, maar goed gaan verder. <laughs> ja, daar wordt dus niet naar gekeken. Oké, okay, nee. Per se naar locatie. Nee, dat is niet.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 Kijk even op uh, de website van de Zandvoortse Courant. De ondernemer van het jaar. Nou ja, ik uh, zeg er verder niks over heel veel ondernemers uit uh, de Hottestraat trouwens. Dat is wel uh, opvallend. Eén van die ondernemers is deze, Lola. Cola